Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij de bestorming van een post van de Verenigde Naties in zuid soedan zijn drie Indiaanse leden van de VN-Vredesmacht omgekomen. Zo heeft de Indiaanse vertegenwoordiger bij de VN gezegd tegen de BBC. De VN-post werd gisteren bestormd door rebellen... die het hadden gemunt op burgers van een andere stam... die hun toevlucht zochten tot de VN-post. De basis ligt in Akobo, in het oosten van het land... vlak bij de grens met de Ethiopië. De situatie daar is volgens de VN verslechterd. Vandaag gaan zo'n 60 VM-militairen extra naar de basis in Akobo om de veiligheid te vergroten. In Zuid-Soedan is het sinds zondag onrustig. President Kier beschuldigde toen zijn voormalige vicepresident van een staatsgreep. Naar schatting 500 mensen zijn om het leven gekomen. Verschillende landen bereiden evacuaties voor. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil vandaag tientallen Nederlanders laten vertrekken.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 Het is gewoon bijna kerst en dan duurt het ook echt niet lang meer. En dan is het 2014. Dus wil je nog meedoen aan een van de laatste afleveringen... van Nachtzuster van het jaar 2013? Dan moet je nu de telefoon pakken. 0800 1121. Mailtje sturen mag altijd ook. Hè? Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl. Twitteren via het nachtzuster. Facebook.com slash nachtzuster werkt ook. En er is een chat tijdens dit programma. En die chat die is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon linksboven even de chat aanklikken. Het leukste vind ik het als ik je even kan spreken. En ik heb je ook nodig. Want ik weet niet waar het programma over gaat vannacht. Dat mag jij beslissen. Verzin een vraag. Het mag over alles gaan. Of uh, denk even diep na. Van is er nog iets wat je heel erg graag zou willen weten. En wat je aan een breed publiek voor wilt uh, leggen. 0800-1121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 Nachtjuste, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjuste, haal ik de morgen? Nachtjuste, doe iets aan de pijn.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 Nachtzusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzusten, brand van binnen. Nachtzusten, Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzusten, al ik de morgen. Nachtzusten, <lacht>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 Waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe iets van de pijn. Nachtzister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets van de pijn. Nachtzister, oh. auw. Nachtzister, auw. Oh. Nachtzister, oh. Nachtzister, oh. oh. oh. Iets van de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, Nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster, nachtzuster. Bekend liedje van Doe Maar, Nachtzuster heet het. Het nummer van dit programma is 0800-1121. Jos, goeienacht. Hi, lang Hallo. geleden. Um, want, hoe lang is het geleden, Jos? Nou, ik denk een jaar of zo. Oh, dat is nog te overzien, hè? Ja, en jij bent nog jong, dus jij kan nog heel lang mee. Is ook zo. En de tijd vliegt gewoon voorbij, hè? Omdat je er een beetje doorheen huppelt. Ja, en vandaag huppelde ik de hele dag. Ik was zo blij, want ik ga morgen naar een vredesconferentie in Barcelona. Maar ja. zal ik nou heel snel naar de vraag toe gaan? Um, ja, dan op zich mag dat, hoewel ik die vredesconferentie ook best interessant vind. Ja, ja, nou dat is heel erg leuk, want ik, ik maak dus designs met een team, zo'n 200 kunstenaars. En het, gaat, het geld daarvan gaat naar de, de, de 30 armste landen. En nou zie ik dus heel veel vrienden, bijvoorbeeld op Skype. Uh, Skype ik wel eens met mensen uit Australië of Zuid-Amerika of Mexico, uh, Beatrice Cornejo en zo. Maar oh. veel van die mensen heb ik nooit gezien. Dus, en, en weet je, ik vind het veel leuker als ik jou... Met jou ergens een kop koffie of thee zitten drinken. dan wanneer nee. ik met jou zit te skypen. Maar daar ben ik raar in hoor. Want tegenwoordig schijnt hm. het. Ik vond eigenlijk ook dat was het woord van. ja, dat moet ja. worden. Het is toch een selfie geworden. Maar selfie vind ik wel in deze tijd. past bij. Dus moet je echt een sh achterzetten. Hè? Selfish. Selfish, zo... ja. Dat is dat beetje deze tijd. Is te, dat is tenminste wat ze zeggen. Dat, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Daar Want... ben je het niet mee eens. Nou, nou mijn zoon. Oh. Die is inderdaad... Uh, ja. dus ik zie heel veel idealisme ook weer bij de jonge luisteraars. Precies. Sorry dat ik even... Je hebt me gecorrigeerd, ik was te negatief. Is dat zo? Nu al? Nou, je, nee, omdat je zei van cel En dan ga ik over ja. hetzelfde beginnen. En dan nee, maar iedereen ja. zegt dat, want mensen zeggen... Dat, uh, dat we in dit tijdperk... zitten we allemaal naar onze telefoon te kijken... in plaats van elkaar. Maar... Ja. De, maar we. Ik tenminste zit via mijn telefoon naar mensen te kijken... die ik anders nooit ontmoet had. En dat vind ik gewoon wel heel bijzonder. Ja, maar wat ik heel bijzonder vind aan jou... is. Ja, wat is bijzonder aan mij, ja. Dat jij luistert... Kijk, um, nou ja, ik ben gezondheidswetenschapper... en in, in de hersengolven en zo. Je kunt in een... Daarom vind ik radio veel mooier dan beelden. Want als je goed luistert naar de stem... kun je mm. intunen naar wat er... Aan emoties en, en zelfs aan wijsheid achter die stem zit. En dat kun jij heel erg goed. Jij slot oh. heel snel in, vind ik. Hè, dat luister ik bijvoorbeeld als je Timo aan de lijn heeft. En soms is Timo heel scherp en heel intelligent. soms is hij even de weg kwijt, maar dan zet je een klein dingetje aan het poets, en poets. Dus, en daar ben je ontzettend goed in, vind ik. Nou, dankjewel. Even, Naar je vraag, ik... Jos. Ja, eh, nou, hoe komen <laughs> we? De, ja. Mijn vraag is: en mag je noteren? Want ik heb hem kort uh, uh, uh, genoteerd voor jou, oké? Okay? Ja. Hoe komen we van die piranha-journalistiek af? En dan moet ik even uitleggen wat het is. Piranha. Ja. Dat is dus niet het grote dictee van de Nederlandse talen. Want dat was een ramp, hoor. Dat Hoe komen we van de paarden paardenmiddels piranha-journalistiek? <laughs> en nee, wat is piranha-journalistiek? Ja, nou, een piranha, net als een haai, die kan op... Vele kilometers uh, bloed ruiken of detecteren. En dan heb je een wondje en dan ga je zwemmen. En die eerste piranha bijt in die wond hmm. om zijn kameraden te lokken. En dan ineens, ja, voor je weet, als je in de Amazone zwemt en, en, en hebt het goed merk, piranha's, hè, dan ben je in twee minuten weg hoor. Inclusief <lacht> botten. Ja. Ja, dat, dat klinkt niet zo leuk, hè? Nee. Maar bijvoorbeeld toen, toen uh, um, uh, Lady die uit... uit nee, nee, nee, nee, nee, Jos, want we, we moeten iets korter samenvatten... want ik oh. wil nog meer vragen behandelen in het programma. Dus okay, ik begrijp het, de piranha-journalistiek is dat men zich vastbijt... in bijvoorbeeld Onno Hoes. Die heeft uh, ja, een wondje ja. in de vorm van iets wat over hem bekend wordt... wat verkeerd uitgelegd kan worden. En dan, uh, en dan duiken alle journalisten er met z'n allen op. Ja, en dan willen we hem samen af. Dus je hebt even heel snel, hè, dan mag je ja. verder. Ja, ja. oh. Kwaliteitsjournalistiek, ja. uh, wetenschapsjournalistiek, dat is allemaal de goede waarheidsvinding. Dan heb je amusementjournalistiek, zoals de wereld draait door. En die maken ook soms al een beetje gebruik van leedvermaak. Mm -hmm. uh, hopelijk niet te veel. En dan heb je dus echt de piranjejournalistiek. Dat is zoals pauwnieuws. Nieuws. Dat is echt bedoeld om mensen te beschadigen vaak. Niet altijd hoor, soms is het ook wel leuk. En zoals Geert Wilders hè, bijvoorbeeld, die wil ook mensen beschadigen. Dat is En... en en dat zie ik steeds meer. En ook bij, bij uh, roddelsjournalistiek. Het is alleen om mensen te beschadigen. En ik vind dat niet leuk, uh, mensen beschadigen. Nee. Hallo? Ja, dus de vind vraag... Nee, nee, maar ik herken, ik herken uh, de, zeg maar de stroming heel erg. Ja. Uh, maar de vraag is nu, hoe komen we er van af? Maar ik, ja, ik, ik ben bang dat het gewoon het is iets wat zich heeft ontwikkeld en wat heel erg werkt. Want op een of andere manier wil de buurvrouw echt nog altijd... liever weten dat de buurman iets heel ergs heeft gedaan... dan dat ze wil weten dat hij een uh, uh, prijs met Sjule heeft gewonnen. Ja, precies. Dus het, hele... he, het heeft zich inderdaad ontwikkeld. En er zijn op dit moment mensen in het werkveld... die of vrij geweteloos zijn omdat ze uh, op effecten bejagen uit zijn of Mensen die um, uh, niet intelligent genoeg uh, zijn om te beseffen dat ze niet het hele verhaal vertellen. Of dat ze een eenzijdig verhaal vertellen. En het uh, vindt gretig aftrek. Dus ik ben bang dat er echt helemaal niks meer aan te doen is. Ben ik bang. Ik hoor dus net aan jou mij corrigeren van... Hey Jos, het is veel positiever. Dus eigenlijk oh, nou, nou... Ja, ja, De vraag die daaronder zit is hoe komen we vanuit negatief toch weer iets meer naar dat positieve. Want mm. Einstein zei: je kunt leven alsof alles een wonder is, of ja. als niks een wonder is. Ligt aan mm. jouw bewustzijn. Ja. Hè? Maar dus hoe kunnen we zorgen dat iedereen dat wonder weer gaat zien en, en van het leven gaat genieten en, en iets liever is voor elkaar? Ja, ik ben een oh, Ah, Joost, wat heerlijk. Zo eventjes om 13 minuten over twee, zo vlak voor kerst. Ja, ik ben Gekkelijk. Ja. Ik vind ook, het moet altijd kerstmis zijn, het moeten lief en aardig zijn. Maar ja, als je me zou zien zitten hier, dan zou je denken, "Oh jee. Maar heb je wel eens een prijs gewonnen met sjoelen? Uh, nou, mijn vader, die was zo <laughs> waanzinnig goed met schoolen. Nee, Dat dacht hoe, ik daar dacht ik al. Nee, maar gewoon inderdaad, het zijn de, de, de gewone positieve dingen. Die interesseren de meeste mensen niet meer zo. En de... En het moet allemaal zo extreem mogelijk en zo schrijnend mogelijk zijn. En uh, ja, nou misschien is het wel een gevolg van de crisis... dat we, als we horen dat het met andere mensen niet zo goed is... dat we onszelf weer wat beter voelen. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik weet dat je druk hebt. Dus een heel, heel... Ja, ik heb het druk. We gaan door. Maar wie weet kan er iemand bellen met een suggestie... wat we kunnen doen aan de Piranha-journalistiek. Dank je wel, Jos. Oké, okay, nou ik wou nog iets over mijn zoon vertellen toen die twee was. Een leuk cadeautje. Eh, namelijk, ik liet hem zien wat een eikel was. En toen zei ik, daar komt een eikenboom en een heel eikenbos uit. En hoe die me toen aankeek. Die verbazing. Oh, ik ken dit verhaal. Het komt me vaak bekend voor. Ja, heb ik je al eens eerder verteld. Maar daar gaat het om. het ja. je wel dat bewustzijn van, oh, het is een leven mooi. Weet je wel. Dankjewel, wow. Jos. Oké. Okay. Hoi, goeienacht. Tom? Uh, dag, uw uh, zuster uh, Astrid. Dag, broeder Ton. <laughs> dat heb je eerder gezegd, ik <laughs> ook trouwens. <kans. laughs> zeg het eens. Ja, ik heb een vraag. Van, het gaat over muziek. En muziek heeft, en met name songs, uh, dat heeft twee uh, aspecten: de melodie en de lyriek. Dus de woorden. Ja. Nou, mijn vraag is: wat is nu de waarde van songs als je de lyriek als die onverstaanbaar wordt gezongen. Oeh. Dat is mijn vraag. En uh, mijn stelling... die wil ik ook nog wel even aankoppelen. Uh, ik vind dat onverstaanbare... lyriek überhaupt niet, niet... moet worden uitgezonden. Maar is... <laughs> hebben we het dan over onverstaanbare... lyriek, Of hebben we het dan over... Um, uh, zeg maar... Um, de woorden in een andere taal? Liedjes in een andere taal? Nou... Nou ja, vooral in het. In het uh, ik, ik denk dat uh, de Nederlandse, Duitse en, en, en Franse song zullen helemaal niet meer uh, kunnen volgen. Het gaat mij vooral om de, om de Engelse, Amerikaanse muziek. Uh, uh, en Engels, Amerikaans is mijn tweede language. Ja, uh, language. Maar, maar, zelfs, maar, maar zelfs daar kan ik de helft niet van verstaan. Nee. Nee, ik, ah, begrijp, dat was, dat... Uh, ik begrijp, de achterliggende gedachte. Alleen ik denk, uh, als, uh, als iemand nou bewust onverstaanbaar zingt, bijvoorbeeld, uh, nee. uh, niet bestaande taal of iets dergelijks, is het dan? Nee, nee, nee, oh. nee, nee. nee, nee. Dus de, de, de, de, de, de, de, de muziek. Uh, uh, de de, de, de melodieën uh, die, die zijn vaak mooi, wat, wat, wat uh, uitgezonden wordt over de radio. Maar als je dan luistert naar uh, wat, wat waar gaat het eigenlijk over ja. Nou, dan, dan, kom je, dan kom je de helft is op zijn minst is, is onverstaanbaar. De helft maar is dat, maar is, is dat onder. Ja, nee, nee oké, okay, dan begrijp ik het. En dat is natuurlijk uh, een, uh, een irritatiefactortje. Maar hoe is het dan met liedjes zonder tekst? Ja, dan doet dat, uh, dat probleem zich niet voor. Nee, dan is het oké. Okay. Nee, dan snap ik een beetje waar ja. we zitten in de discussie. Ja, ik uh, begrijp uh, het. Uh, ja, eh. Ja, uh, Dag, uh, de, daar moet ik de woorden nog van, uh, van zien. Ja, precies. Nou ja, dat bedoelde ik te zeggen. En dan is er toch ja. nog wel een waarde van uh, enigszins van de melodie. Nou, Ton, ik ga op zoek ja. naar een antwoord via 0800-1121. Oké, okay, dank je. En ik sluit me aan bij de complimenten van jouw uh, eerdere uh, spreker. Oh, daar zet ik, dus ik nog een streepje. Zo. Ja, ja. Ik ben goed <lacht> bezig vannacht. Dankjewel, Ton. Ja, oké. Okay. Fijne nacht. Verder. Dag, wat rustig. Dag. Dag. Dag. 0800-1121. Als je bijvoorbeeld weet hoe belangrijk het is dat een liedje verstaanbaar is. Reemt. Op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij, weer een In van Frank Boeien was dat twee vragen pas gesteld... in deze uitzending van Nachtzuster. De eerste door Jos, die uh, vraagt zich af... hoe we van de zogenaamde piranha-journalistiek afkomen. De journalistiek waarin mensen, uh, van mensen gehakt wordt gemaakt. Laat ik het zomaar even kort samenvatten. En Ton die vraagt zich af hoe belangrijk het is dat een liedje... Te verstaan is. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken om te antwoorden. of om zelf een vraag te stellen. Herman, goeienacht. Hallo, met Herman. Ja, uit Groningen. Dag Herman uit Groningen. Oh, ik zie je in beeld. Echt? Oh, dan zwaai ik weer even. Wacht even. Hoor. Ik, ik had er nog niet op gelet, dus moet ik weer kijken waar de camera's staan. Uh, uh, en je nee, rechteroor. Die. Mijn rechteroor, Die helemaal. Echt? Oh, wat leuk. Oh, dat is mijn goede kant. Dat is mooi. Zo. De kerstboom die stond net voor een vuurtje. Ja, dat is nog best gevaarlijk. Nou, maar ik heb uh, een gezwaaid. Dat zie je dan via de webcam over vier minuten. En dan kunnen we in de tussentijd mooie vraag behandelen. Ja, mijn vraag... Uh, als ik een metselaar zoek, dan krijg ik 2000 hits op de Marktplaats. Ja. En een tuinman, 400. En een oh. eerlijk... Ja, nou, nou, zie, nou zie ik je bewegen waar ja. ik ben. oh ja, oké, okay, nou zwaai je een beetje. Ja, no hoi. het leidt wel een okay. beetje af, hè? Ja, ja uh, dus, maar als ik 2000 metselaars en 400 tuinmannen. Ja, en zelfs in mijn eigen buurt vind ik nog zes tuinmannen, maar heel Nederland vind ik één elektronicus als ik intyp. Elektronicus? Ja. Ja? Ik zoek een elektronicus voor mijn project. Oké. Okay. En dan, mijn vraag is: dat lukt dus niet via marktplaats. Ik ben er nog maar net een beetje mee begonnen... maar ik denk, ja. heeft iemand een tip hoe ik dan um, uh, uh, uh, uh, advies krijg... van een elektronicus in de buurt, zeg maar. Die ik weet... Komen. Maar je bent, je bent nu op Radio 1... en s'nachts zijn alle elektronicussen wakker... dus uh, doe je oproep. Wat heb je nodig? Ik wil een uh, ledlampje, oplaad, oplaadinstallatie via zonne-energie... Die dan in de vensterbank. En dan. Die schakeling moet perfect zijn. Zodat. Uh, zowel het ledlampje op die accu heel lang kan branden. Dus mm -hmm. niet warm wordt. En dat de oplading via de zonnecollector. met een perfect accuutje kan. Zodat uh, nou, er gewoon een optimaal product uitkomt. Kijk. En, en, maar heb je dan een. Je hebt een elektronicus. No Ik heb nog nooit van het woord elektronicus. Wat is het, een elektronicus? Elektrotechneut of zo. Of elektr ja, ja. <laughs> elektronica. Dat, dat, ja, iemand die goed is met elektronica. Dus een elektricien. Nee, nee dat is, die is van het licht. Ja, die is van 220 volt. Hè. Ja. ja. Elektronica. Wat voor een ledlampje dan wel weer handig is. Transistor. Ja. Een paar volt. 10 volt, misschien 12 volt. En waar woont je huis, Herman? Wat zeg je? Waar woon je? In Groningen? In Groningen. Nee, want dan zoeken we dus een, uh, iemand uh, die handig is in de elektrotechniek in Groningen. Nee, nee, elektronica. Ja, maar volgens mij... Nou ja, goed. Nee, ja, maar... We Elektron... zoeken een elektronicus in Groningen. Transistors, diodes... Uh... Dat zijn de trefwoorden. Ja, in, in Groningen. En die moet helpen met een ledlampje. Die moet dingen doen. Dat moet dingen doen. Dus uh, uh, meld je aan. Nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl of uh, bel even naar 0800-1121. Said zegt ondertussen in de chat... bij de Action heb je voor 49 cent een dergelijk lampje. Uh, ja, ik... ik... Ik ben een vaste klant van de Action voor de onderdelen die ik eruit sloop en die probeer ik juist te En Dat je daar dan zo'n lampje haalt dat uit elkaar sloopt en dan een elektronicus zoekt om het weer werkend in elkaar te schroeven. <laughs> nou, kijk, iedereen in Nederland of de wereld straks onafhankelijk van de energiebedrijf. In ieder geval een ja. lamp die het doet en uh, die goed is. En uh, als de zon maar een beetje schijnt dan heb je verder geen probleem wat dat betreft. Ja. Oké, okay, nou, ik, het is me duidelijk. Je moet even blijven hangen. Dan moet je even of een mailadres of een telefoonnummer achterlaten. Maar een mailadres zou handig zijn. Dan als ja. er dan iemand reageert, een elektronicus uit Groningen... dan kunnen we, dat, uh, kunnen we het je sturen. Hartstikke mooi. Oké, okay, succes ermee, hè, man. Je hebt een mooi kerstshirt aan. Moet ik ja, dit de... is een trui, hè? Met de met kerstman de kerst. erop. Ja. ja. Ja, ik word er okay. zelf ook heel vrolijk van. Dankjewel. Ik zwaai weer, maar dat zie je dan pas over... Uh... Oh, andere camera inmiddels. Die staat nou op de kerstman gericht. Ja, precies. Nou, ik zwaai met kerstman en al. En een goede ja. nacht nog, Herman. Ja, bedankt. Da. Doeg. Um, Gasuri. Gassuri. Of Toon. Dat is ook goed. Toon? Ja? Hallo. Hallo. Hallo. Dat is wel grappig, ik hoor mezelf. En jou? Hallo. En, jouw... Hallo. en jouw... Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Met toongevers. Dag toongevers, zeg het eens. Ik heb een hele simpele vraag. Oh. Want ik zit hier een beetje administratie te doen en zo. Ja. Maar mijn vraag is, waarom heet soep snecht? Kijk, dat is een goede vraag. En waar in de administratie kwam het woord snert voor? Nee, niet in de administratie. Oh. Nee, ik bedoel, ik ben bezig met een energieproject, een kerstproject. Nou. En dan moet ik de administratie op orde houden. Nee, dat begrijp ik. Ik zou het wel morgen nog even een keer nakijken. Ja? Ja, gewoon voor de zekerheid. Waarom zeg je dat? Nou, gewoon eventjes nog dubbel checken. Want dus als je midden in de nacht je administratie zit te doen... en ondertussen met ertersoep bezig bent... dan is het misschien verstandig om het morgen nog even te checken... of alles goed gegaan is. Ja, dat doe ik wel. Oké, okay, nee, dan is het goed. Dan ga ik ondertussen op zoek naar de verklaring... waarom men ertersoep snert. Dat is een duidelijke vraagtoon. Dankjewel. Dank je wel. Ja. Oké. Okay. Nou, dag. Dag. Dag. 0800-1121. Ga Suri. Hallo. Eh. Ik krijg je net dat je weer even geen verbinding hebt. Dus heb ik iemand nodig die uh, een elektronicus die weer even de verbinding uh, herstelt. Joop, goedenacht. Hoi, goedenacht. Dag. Ja. ja. Ken jij iemand met de ziekte van pompen? De ziekte van pompen? Ja. Nee, niet dat diegene het me ook verteld heeft. Nou, er zijn heel veel mensen met bepaalde ziektes. Mm. En die, die zijn best wel, die medicijnen daarvoor, die zijn best wel onbetaalbaar. Mm -hmm. En mijn voorstel is gewoon om dat gewoon te gaan kopiëren. Ja. Hup. Ja, dat mag nou, niet, hè? Dan... Ja, maar dat gaan we wel doen. Want ik stond laatst voor de rechter. En toen zei die rechter van, uh, oké, okay, u, u was aan dood doodgaan. Ik zei, ja, maar ik was net op tijd, want ik heb die gewoon die, die medicijnen gekopieerd. En toen heb ik mijn leven kunnen redden. En toen zei die rechter van, dat is prachtig. Ja. is gedaan. Ja. Dus, uh, mijn voorstel is gewoon kopiëren, heel die, heel die flauwkul. Ja. Nou, ik geef het door. En, uh, kijk, uh, er zitten allemaal wetten en flauwekul aan. Mm -hmm. Maar uh, dit is gewoon een uh, zaak van de Nederlandse staat. Die moet dat gewoon integreren in de medicijnenstudie. En dat gewoon allemaal combi combineren. En dan wordt het een geweldig, uh, prachtig verhaal. Nou, laten we het hopen. Dank je wel, Joop. Goedenavond. Goedenavond. Jet? Ja? Hallo. Hallo. Hallo. Zeg ja, het yes. eens. Uh, nou, ik nou. vraag me al heel lang af. Joden hebben zo'n keppeltje op het hoofd. Mm -hmm. Soms hebben bisschoppen dat ook. Hoe dat blijft zitten? <laughs> heb je nog nooit iemand gevraagd? Nee, ik, ik heb het nog nooit aan iemand gevraagd. Nee, maar ik, ik denk altijd, hoe blijft dat zitten? Ik denk met een de punaise. Ja, maar steken ze die dan in het hoofd? Nee, dat was een grapje, sorry. En, en iedere keer als je iemand met een keppeltje ziet... dan denk je... Hmm. Ja, nou, ik vraag me dit al jaren af. En nu was, ja. ben ik nog wakker. Ik denk, nou ga ik het toch eens even vragen. Ik vind het een goede vraag. Misschien met lijm? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Haarlijm? Misschien zit er een zuigdopje op. Ik, oh, ja. Ik, dat zou kunnen. ja. Maar er is vast wel iemand die het weet. Dat denk ik ook. Dat is het mooie van dit programma. Dat je kunt bellen met een vraag. En dat als je dan het antwoord weet, dat je ook kunt bellen. Ja, dus iemand, uh, iemand die kan vertellen uh, hoe een keppeltje wordt vastgemaakt. Het is een lekkere, eenvoudige vraag. je Dankjewel. Ja, oké. Okay, dan leg ik nu neer. Ja, hè? maar niet gaan slapen. Nee, nee, nee. Nee, oké. Okay. Nou, nee, heel nee. goed. Ik hoor het misschien nog. Ja, goeie Oké, okay. bedankt voor de aandacht. Dankjewel, een dag. Uh, even kijken hoor. Dus, hoe zit een keppeltje vast? Um, uh, waarom heet ertensoep snert? Uh, is er een elektronicus te vinden in Groningen... die uh, Herman kan helpen met wat vragen rondom een ledlampje. Um, Ton die wil weten hoe belangrijk het is... dat je de woorden van een liedje kunt verstaan. En Jos die wil weten wat we kunnen doen... Aan, uh, of tegen de zogenaamde piranha-journalistiek. 0800-1121. Harry, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hoi. Dag. Hoi. Uh, ik heb een vraag, joh. Ja. Heel, uh, eigenlijk wel een simpele vraag. Mm -hmm. uh, ik was uh, vorige winter was ik, uh, een tijdje in Cuba op vakantie. En dan was ik op een tabaksplantage. En uh, daar heb ik een paar uh, mensen ontmoet daar die daar sigaren uh, maakten. Daar zo, van die tabaksladeren. Ja. ja. En die hebben me heel simpel uitgelegd dat er een maar één nerfje uit die tabaksblad te halen. En er zit er geen nicotine meer uh, in je sigaretten. Oh? En oh? ik, ik, uh, ik vond het echt een hele bijzondere ontdekking. Ja. En ik denk, waarom wordt het niet, uh, niet uh, in gebruik genomen? Of door die industrie, door de tabaksindustrie eigenlijk? Ja, wat denk je zelf, Harry? Ik, ja, ik. is uh, Verslavingen. Ja. Er is financiële belang achter, natuurlijk. Ja, als je niet meer verslaafd bent, ga je ze niet meer kopen. Nee, dat is waar. Maar ik, uh, ik vraag me of, of meer mensen daarvan afweten. Of waarom wordt daar niks aan gedaan? eigenlijk? Ja, ik ken het verhaal ook niet. Dus ik ben ook wel benieuwd of het waar is. Je zou natuurlijk gewoon al je sigaretten open kunnen knippen. Alle ja. nerfjes eruit peuteren. Ja. Het is een optie. Ja, ja als je check draait, dat is wel kut als je een check, check, uh, check draait. Ja. Maar dan moet je maar weten, waar, die man liet me dat zo zien. Als je zo alleen maar dat nerfje eruit had, uit het tabaksblad, en dan is de nicotine eruit. Ja. Dus, uh, en toen uh, had ik nog een andere vraag. Daarom, waarom, uh, waarom hebben wij niet in Nederland meer, uh, waarom kan je in Nederland niet gewoon tabaksplanten uh, verbrouwen in een kas of zo? Mag dat eigenlijk niet in Nederland? Waarom mag dat eigenlijk niet? Mag dat niet? Dat vraag ik me eigenlijk ook. Dat, dat zit met, met de rechten en zo. En met de belasting moet je ervoor betalen, geloof ik. Oh, Weet wat een toestanden, hè? Maar mag je niet gewoon je eigen tabaksplanten bouwen in Nederland? In een kast? Dat je eigen check maakt zonder nicotine dan? Ja, precies. Dat je de nerfjes eruit haalt. Ja. Dat je de nerfjes eruit haalt. Dat is alles in eigen al. Moet moeten toch allemaal alles zelf uitzoeken tegenwoordig? Nou ja, maar ja het, zou, het zou natuurlijk wel zelf, zelfvoorzienend zijn. Goed, dus mag je een tabaksplant... Euh, nou, eentje mag vast wel, maar laten we er dan een hele plantage van maken. Um, en uh, is het waar dat je het nerfje uit de tabaksbladen kunt peuteren... en dat er dan geen nicotine meer in zit? Zo. Ja, dat is mijn vraag. Ik heb het genoteerd, Harry. Ik ga mijn best en? doen. En ja? ik wil je nog een aantal streepjes achter je naam nou geven, want ik vind je nog steeds een uh, oh. hoog niveau, uh, te, uh, radio, te, uh, radio uh, hoog niveau uh, geven nog steeds. Ik vind het echt uh, te gek, ik ben nog steeds een fan van je. Ik blijf je elke donderdagnacht speciaal voor je bakken. Ik zet en nog weer een streepje. Ik ben goed bezig. Een paar streepjes. Ja. Je hebt een streepje nou, goed. een paar vind ik nou weer een beetje alsof jouw streepjes meer waard zijn dan de andere streepjes. Oké. Okay. Eén streep, streepen, ja. Welterusten, Harry. Ja, welterusten. Oi. Dankjewel. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Gerard Bloemen, nacht. Ja, hallo. Hallo. Nou, ik heb twee antwoorden voor je. Kijk, dat hoor ik laten graag. We beginnen, laten we beginnen met het keppeltje. Ja. Um, ik woon hier aan de Gelderse Kade ja. in Amsterdam. Ja. En als je die nou uitloopt oh. richting Nieuwmarkt... en de Nieuwmarkt oversteekt... dan kom je in de sint Antoniebreestraat. bree straat ja. En een eindje verder in de Jodenbreestraat. Ja. En als je dan doorloopt, dan sta je voor de oude Portugese synagoge. Nou, daar kun je dus niet zomaar binnenwandelen. En zeker niet in een tijd met terrorisme. Mm -hmm. Maar dat even terzijde. Mm -hmm. Maar ik ben daar dus een keer naar binnen geweest. Want daar werd een boek aangeboden. Maar daar zal ik nou verder niet op ingaan. Mm -hmm. um, uh, uh, uh, uh, een boek... Die uh, dat geschreven was door een Jood. Ja. En uh, dat boek dat was in een Zweedse bibliotheek teruggevonden. Er was nog maar één exemplaar van. Ja. En daar had iemand, dus uh, een Amerikaan, die had gezorgd dat dat uh, weer opnieuw was herdrukt. En dat werd dus aangeboden in de Wintershoel. Want ja, uh, ik, ben, ik ben toevallig geen Jood. Maar uh, die Joden die zijn natuurlijk niet zo dom om uh, in die enorme synagoge te gaan zitten... als het hartstikke koud is in de winter. Nee. Dus die gaan dan in een van de kleinere ruimtes... Uh, van de... de uh, ja, er staan uh, uh, nog een aantal dingen omheen. Moet je maar eens kijken. Uh, om, de, om de Portugese synagoge zit er nog een Maar ik de, Gerrit, ik vind het echt interessant alles over de Portugese synagoge. Nee, maar okay. dat maar Ja. Oké, okay, ja. dus ik kwam daar binnen om ja. voor, die, voor, voor, voor dat boek, hè? Ja. Nou, en toen keppeltje. zeiden ze... Ja, uh, moet u luisteren, maar dan moet u wel een keppeltje op. Ja. Ik zei, nou, dat is prima. Nou, toen kreeg ik gewoon een los keppeltje. En dat zet je op je kop en dan ga je naar binnen. Maar dan moet, dus je, dat moet dat je balanceren. He? Dat het keppeltje net zit. Nee, oh. nee, Nee, helemaal niet. Dus je, dat is gewoon... De keppeltjes die ze daar hadden... Ja. Die zet je gewoon als man, hè, Vrouwen hoeven dat niet. Nee. Op je kop. Ja. En dat blijft gewoon, gewoon zitten. Nou, hoe kan maar dat ik nou? ben er dus aan de andere kant van overtuigd... dat in uh, winderige gebieden... Ja. dat je daar iets hebt waarin je dat beter vast kunt zetten. Dat geloof ik beslissen. Dat lijkt me wel, ja. Ja, dat is één. Ja. Goed, mijn grootvader die zat in de tabak. Ja. En het is dus flauwekul uh, om te denken dat je wanneer je de nerf uit het blad haalt, want elk blad tabak werd dus geschouwd. En met name uh, bij een raam met licht op het noorden, want dat is regelmatig licht. Maar wat is geschouwd? Nou, uh, elk, elk blad uh, tabak uh, komt dus uit een stapel tabak wat in een baal wordt aangeleverd. Dus dat gaat blad voor blad. Hmm. Wordt dat bekeken of er bijvoorbeeld veel gaatjes in zitten of niet. Hmm. En als er dus veel gaatjes in zitten, dan uh, wordt dat niet gebruikt als omblad. Want dan uh, krijg je valse trek. He, de, oh. de rook gaat dan door de gaatjes naar buiten. Oh. Dus de bladen met gaatjes worden gebruikt voor uh, binnenblad. Ja. Dat is één ding. Maar... Wat betreft de nicotine, uh, die zit dus door het hele blad in, behalve in de nerf. Ja. Want die, zit, die is veel harder. Ja. Dus daar zit, daar zit veel minder uh, nicotine in. Dus die halen ze er gewoon uit, omdat het anders veel te lastig is. Uh, Zo'n blaadje moet blad zijn... Uh, sorry, het moet vlak zijn. Mm -hmm. Er wordt gerold. Ja, anders kun je niet rollen als er van die, uh, van die, uh, nerven, van die harde nerven dus die nog in zitten. Ja, dan worden ze eruit gehaald. Ah, oké. Okay. Nou, hartstikke goed, Gerrit, dankjewel. Duidelijk. Ja. Oké. Okay. Verrassend, hè? Ja, de mazzel. Doeg! Okay. <laughs> Hoi. Um, Carola. Hoi, goedemorgen. Hallo. Hoi. Ik heb een vraag en ik heb een antwoord. Ah, zullen we eerst het antwoord doen? Ja, ik. Ruim zo lekker op. Ja. Hm? <laughs> Ja. Ik heb een antwoord op dat keppeltje. Oh ja, nou ik hoor net dat het gewoon vanzelf blijft zitten... op wonderwaarlijke wijze. En hij wordt vastgezet met een haarspeltje. Dat klinkt net iets logischer. Dat wordt gewoon heel simpel vastgezet... met twee van die zwarte hele domme haarspeltjes. Maar hebben dan alle Joodse mannen thuis een setje haarspeltjes? Die vrouwen wel. Ja, alle niet alle, niet, allemaal, niet alle Joodse mannen... Een, wat? Die hadden met allemaal van die knoppen in haar. Die, dat wordt helemaal vastgespeld. Oh. Ja. Vandaar. Ja. Nee, maar ik stel me dan zo voor... Dat, dan, dat, dat je als je dan Joost bent... dat je dan naar het kruidvat moet... en dan moet je minstens tien haarspeltjes... want je koopt niet twee losse haarspeltjes. Dus dan nee, moet je zo'n nee. heel kaartje vol met haarspeltjes kopen... omdat ik heb, nou ja, goed... door de tijd heen verlies je er een paar. Dus, uh, goh. Ja, ja. er is nog niks meer vreemd hier. Nou, ik vind het wel een logisch antwoord. Dank je wel, Carola. Ja, en ik heb een vraag. Ja. Uh, wanneer is de beste tijd om een zwangerschapstest te doen? Uh, ik gok als je denkt dat je zwanger bent. <gibberish> ja, dat is een beetje het probleem. We denken dat, we zwa dat ik zwanger ben. Oh, echt? Ja, het is één keer fout gegaan. Want we zijn al één keer zwanger geweest. En toen is het helaas fout gegaan. Oh. En we willen er nu mee wachten. We willen het uitstellen. Maar voor hoe lang moet je dat uitstellen? Ja, maar dat, tegenwoordig hoef je dat helemaal niet meer uit te stellen. Je kunt zwangerschapstesten hebben, wij, die kunnen je vertellen dat je een, een, nog geen week zwanger bent. Oké. Okay. Oh, gewoon okay. kopen, joh. Oké, okay, dan ga ik dat uh, morgen even doen. Het is jammer dat dat nu niet kan. Nee. Dat we het even live konden testen. <lacht> hey, wat spannend. Ja, dan moet, ik, dan moet ik sowieso wachten tot mijn ventje thuis is. Dus, uh... Nee hoor. Ja, die wil erbij zijn. Oh ja, oh ja. Uh, maar ik moet niet zelf een antwoord geven. Maar dit is wel het antwoord, dat scheelt dan weer. Kan ik meteen een vinkje zetten. Ja, Is goed. Nou, heel veel sterkte, Carola. Hé, hey, dankjewel. Doei, goeienacht. Doei. 0800 1121 nico En nacht met Nico. Goeienacht, Nico. Ik, denk dat ik, ik heb een antwoord gevonden. Trouwens, eerst een compliment. Je zit er zo... Geweldig blijf je het bekend te krijgen. En uh, als je bent zo geweldig, non-verbaal, lekker actief, geweldig. Leuk om te zien. Uh, non-verbaal op... actief, ja, ja. Ja, echt joh, geweldig. Ja, ja de, de, de, super. Nou, uh, En altijd op, op de sterk. Ik zal het korter houden of andere. Uh, de sterke, uh, dat is het leuke daarvan. Ik ging het zoeken op uh, Google en daar kwam ik uit bij Radio 1. Het is al wel eens een keer bij jullie. Of in ieder geval bij jullie collega's op de radio geweest. Tot verdorie. En het blijkt dus te komen uit uh, Noord-Nederland en het is afstandig van het woord een snorren uh, van het pruttelen van de soep. Echt waar? En de citaat. Het snorren van de soep? Ja, en dat is dan het dat in het Noord-Nederlands, uh, kan Friesland of Groningen zijn, uh, richting het, het ja, Smert. Wow. Dus Wauw. dat was weer een van jullie programma's op Radio 1. kwam Gewoon via Google kwam het omhoog gepakt. Ja, misschien was ik het zelf wel. Nee, nee, was iets, oh. was in de ochtend. In. Ach, iedereen, uh, dit is een jat ook maar gewoon mijn format, potverdorie. Ja, op zaterdagmorgen dat geloof ik. Kun je ook vragen stellen, geloof ik. Echt waar? Ja, dat ja. Ja, is ook, ook voor Radio 1. Dus dit is een collega van je. Ja, ik slaap dan Ach. altijd. Maar. Uh, Waarom dat dan? Je bent niet zo wakker. Nee, als ik kan, dan slaap ik. Als ik enigszins ja, de mogelijkheid wel. zie om, dan slaap ik. Maar snert, wacht even Dus als je, als je dus een dus dikke soep hebt, zoals erwtensoep, dan. Ja, dan gaat die pruttelen. Dan pruttelt dat, oftewel dat snort, blijkbaar. Ja, het, ja blijkbaar. En dat is verworden dan, tot snert. Ja, kan het niet, kan het niet mooi ja. maken. Ik zit toch een beetje te denken, ik, nou, want als het van snorren en van snort komt... dan zou je bijna denken dat het, gezien het feit dat het ook groen is... dat er een... Nee. Um, goed, nou, ik, ik, ik, ik, ik, ja, uh, ik vink hem af. Misschien heeft iemand een, nog een mooier antwoord dan ik. Nee, als het op Radio 1 geweest is, dan, in, dan zal het wel kloppen. Ja, ah, dat, dat bedoel ik. Ja, dankjewel, je wel, hè. Goeienacht. Goeienachtig, 0800-1121, meneer Hofman... Ben. Astrid. Ben, hey, o oh jee. Goedemorgen, Astrid. Wat moet er nu weer gekookt worden, Ben? Nou, wij gaan naar Oude Nieuwe. Ja. En uh, ik heb eigenlijk één vraag. Ja. Uh, ik heb zelf gewerkt in een oliebollenkraam. En wij deden dat met lauw water. Wat deed je met lauw water? Oliebollen maken. Echt? Ja. ja. Nou is mijn vraag. Als je het zelf wil doen thuis, is het dan beter om dat met melk? te gaan ja. doen, dan wel met lauw water. Ik bedoel, die oliebollen, die zijn uh, op zichzelf, de, de, die zijn uh, goed te eten. Mm -hmm. uh, wij gebruiken gist, eerst uh, een beetje suiker, uh, een, een, een goede bloem mm -hmm. en lauw water. Uh, maar ik, ik ken ook een recept, daar gaan er eieren in en, en, en melk. Dus ik uh, wacht op de luisteraars uh, uh, wat ze zeggen. En dan kun je er nog een aantal krenten in gooien. heb uh, je krentenbol. Ja, maar de vraag is: melk of lauw water? Inderdaad. Nou, 0800-1121, nou heb ik honger. Ben, ik, uh, ik ah. ga op zoek. Astrid, ik wens jou een <lacht> fijne uitzending. En ik zet de radio weer aan mij. Dankjewel. Kijk, dan hoor je dat geluid. En dan weet je dat de luistercijfers stijgen, want hij zet de radio weer aan. Anke, goeienacht. Goedennacht. Hallo. Ik heb een vraag. Ik ja. hoop niet dat ik chockerend ben. Oh? <laughs> nog, nog niet, Anke. Maar ik heb MS. Ja. En het is de bedoeling. dat ik in het nieuwe jaar. naar een verpleeghuis ga. Ja. En dan was mijn vraag. Want ik ben een beetje zenuwachtig voor die vernieuwing. Ja. Dan nou is mijn vraag. of iemand weet. Hoe het in de verpleeghuis aan toe gaat. Oh. Want ik weet niet waar me te wachten staat. Echt niet. Maar, je, maar als je daar naartoe gaat, dan word je dan niet een beetje voorgelicht? Of dan kun je dan niet een keer kijken? Of dat soort dingen? Ja, ik ga 7 januari met mijn begeleidster kijken. Oké. Okay. En wat zijn de dingen die je wilt weten? Of ik dat moet wil doen. Moet doen? Ja, ik Ja. het liefst, ja. zoals therapie of zoiets, weet ja. ik veel. Ja, want je wil het liefst niks doen. Ja, dat ben ik mee eens. <laughs> dus of je ook een beetje met rust gelaten wordt dan, als ja, je dat, dat wilt. Ja, dat wil ik weten. Ja. Want ik, ik vind alle dingen doen zo vermoeiend. Ja, nou ja, ik neem toch niet aan, ik weet het niet natuurlijk... maar ik neem toch niet aan dat je in een verpleeghuis... de hele tijd dingen moet doen als je daar te moe voor bent... Nee, dat hoop ik ook niet, lieve Astrid. Maar ja, misschien heb je het wel een beetje nodig om in beweging te blijven. Ja, dat zei de dokter ook. Ja, dat ga je al. Want ja. ik ben ook te dik. Ja, dan zou je natuurlijk eigenlijk een klein beetje beweging moeten hebben. Maar ik loop wel met mijn rollator, lieverd. Ja, nou dan is het goed. Ja. Nou, ik zeg 0800-1121 als iemand ervaring heeft met een verpleeghuis. Dat moet toch lukken, hoe het er daaraan toe gaat. Ik ga mijn best doen, Anke. Lieve schat, ja. ik wens je prettige feestdagen. Ik jou ook en heel veel sterkte, hè? Dank je wel, lieve. Dag. Dag. So House for Sale, Margriet Eshuis was dat. En Anke is op zoek naar informatie, want die moet naar een verpleeghuis... en die wil heel graag weten wat haar daar te wachten staat. En Ben Hofman wil weten of hij de oliebollen met melk of met lauw water moet maken. 0800 1121. Kees de Heer, goeienacht. Goeiedag. Hallo, zeg het eens. Nou, ik heb geen verstand waar nicotine in de plant zit, maar wel nee. dat er in Nederland heel veel plantages zijn geweest. Tabaksplantages. En ja. er is zelfs in Aanberg een museum. Oh. Waar je de hele tabaksteelt uh, nog steeds uh, het verhaal ervan kan horen en de tabaksplanten kan zien. Dus het mocht wel in ieder geval. Het is heel lang gedaan, zeg maar van 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog is het tabak oh. uh, geteeld. En er waren zeker bij Elssa, er zelfs een hele grote. Uh, Plantage. Ja. Alleen uh, eigenlijk is ons klimaat niet uh, geschikt voor de tabak. De kwaliteit was eigenlijk een beetje slecht. Het kon alleen maar als het heuvelachtig was en dan op de zuidkant, zeg maar, op de zonbeschenen hellingen, daar ging het net. Maar eigenlijk was de kwaliteit niet goed genoeg. Dus toen de, de handel in uh, tabak zeg maar, wereldwijd werd. ...toen kon de Nederlandse tabak niet concurreren tegen de rest. Mm -hmm. In de Tweede Wereldoorlog is het nog even opgebloeid... ...omdat toen natuurlijk de boel geblokkeerd was... ...maar vanaf de Tweede Wereldoorlog is het nergens in Nederland meer economisch gedaan. Ah, maar okay. tot de Tweede Wereldoorlog wel. Ja. Er zijn zelfs een heleboel tabakschuren nog steeds... ...in de buurt van Amerongen en Amersfoort... ...want die tabak, dat waren hele grote bladeren... Ja. ...en die werden te droog gehangen in een schuur die open was... ...dus dat de wind... Zeg maar, de boel droogde. Mm -hmm. En heel veel van die schuren... die staan nog steeds in Amerongen, Amersfoort, Nijkerk. Daar vind je nog overal tabakschuren. Ja, maar daar liggen geen bladeren meer te drogen. Nee. nee. Nou, hartstikke goed. En maar... waarom weet je dit allemaal? Want... Uh... Nou, ik heb een boekje geschreven over de, de, met wandelroutes in de buurt ja. van Renen, Amerongen enzovoort. Oh, leuk. En die, ja. die wandelingen die voeren dus langs die tabakschuren. Dus ik oh, heb ja. in dat boekje een hoofdstuk geschreven over die tabaksteelt. En lang, naast die schuren is dus op sommige plekjes, daar is gewoon een heel klein hoekje gemaakt... waar de tabaksplanten nog steeds uh, worden geteeld. Zodat je ziet hoe het vroeger gebeurde met kleine uh, tuintjes, zeg maar, met... Ja. Uh, uh, bonen eromheen. Dus je kan die, die planten en de bloemen gewoon nog zien... als je daar nu langs die tabakschuren in Amerongen loopt. Ja, dus, maar, dus het mag ik... wel, maar het is gewoon niet zo winstgevend. Het is niet meer economisch. Nee, nee. Nou, hartstikke goed. En wat is er nog meer voor leukste bewandelen in die regio? Ja, de, de, de bossen, de heidevelden. <laughs> de, de, ja... Het, de, het is natuurlijk een heuvelachtige streek. Mm -hmm. dus de, uh, het zijn landschapswandelingen. Hè? Wat is, waarom is het nou leuk om in het landschap te wandelen? Yeah. En dat heeft te maken met de grote hoogteverschillen, met de grote variatie in grondsoorten. Er zijn een heleboel landgoederen, een heleboel uh, heidevelden, bossen. En er staan dus in dat boekje tien wandelingen. En ik heb geprobeerd om de variatie in het landschap in dat boekje te beschrijven. Maar ook wat je dan tegenkomt van de vroegere agrarische yeah. geschiedenis. Zo en dan was zo'n tabakschuur. tabakschuur wel welkom. Dan denk ik van, hé, ja. een beetje originaliteit. Nee, hartstikke Precies. goed. Hoe heet het boekje? Wandelen in het Utrechtse landschap. Oh, vind ik op zich een logische titel voor een boekje over wandelen in het Utrechtse landschap. Precies. Dankjewel, hè. Ja, hallo. Dag. Sjoerd. Goedemorgen, als het met Sjoerd. Hallo, hoe is het met de nieuwe auto? Ja, haha, fantastisch. Ik heb hem nou twee weken en ik ben... Uh... Ja, ik ben er wel hartstikke blij mee. Nog geen spookstoring van... gehad? Ik niet. Mijn collega heeft middag een probleem met zijn kachel, maar van de rest, Nee, het draait gewoon fantastisch. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. ja. Ik was ook wel aan toe. Kijk, nou, dan zijn we wat dat betreft bij. Waar bel die over? Ja, ik heb uh, vragen over goede voornemens. Straks is het weer 1 januari. En, ja. Uh, ik heb een paar maanden geleden gebeld met die vraag over broodje, uh, of uh, patatje kapsalon. Ja. En uh, ik heb het laatst gehad, maar ik kreeg het gewoon niet weg. Het is niet een vredelijke spul. Is het, het, is het vies? Gewoon... Oh, het lijkt me maar echt ik... heel lekker. Het is niet... Uh, ik kreeg het niet weg. Ik heb met een pia op het bord liggen. Ik denk, wat is dit nou, jongens? Ik kreeg het echt gewoon... Ik heb gewoon half opgegeten. Ik zeg, ik, ik kan gewoon niet meer. Nee, nou, dat is wel... Het nou, nou, is mijn goede voornemen dus ja. om eens af te gaan vallen... en minder oh. patat te eten. Ja. En nou hoorde ik van een Belgisch programma... dat heet Evi. Ja, en... een hardloopprogramma. Ja, ja ik weet... Mijn vraag is dus, wat is het en zijn er trouwens die er ervaring mee hebben? Want ik, heb dus, ja, ik weet niet wat, ik kan het wel afzoeken, maar ik vind het leuker ja. om het hier, jullie te horen. Oh. Maar wat is het en zijn er mensen die er ervaring mee hebben? Ja, maar, maar wil je gaan afvallen of wil je ook gaan hardlopen, Sjoerd? Ja, ik denk dat het er allebei is. Als dus je gaat hardlopen, val je vanzelf wel af, denk ik. Dat wel, maar uh. je, je hoeft niet per se te gaan hardlopen om af te vallen. Nee, oké, okay, is bedoel. Ja, nee, nee. Maar ik wil ja, allebei wel graag een beetje. Oké, okay. nou ja... Uh. Dan... Ja, als iemand... ik, ben niet, ik ben niet dik of zo, maar ik wil wel graag een beetje, een ja. een beetje buikje wegkrijgen. Gewoon een paar kilo's eraf. Uh, ik, moet, ik moet niet helemaal uh, ik moet niet overdrijven, maar een beetje minder mag wel. Dus ik, nou, ik hoor dat van Evi, denk ik. Wat is dat? Ja, dat schijnt dag, heel achter. goed te werken. Nou, misschien is er iemand die ermee werkt met de Evi... het hardloopprogramma via de mobiele telefoon, de apps. No... Ja, helpt het of, helpt het echt dat helpt het niet? Weet je? Ja, het dat is het zo belangrijkste. Ja. Zo'n crash ding als uh, je toen hebt... En dat het een geel is, dat het uiteindelijk toch niks helpt, zeg maar. Dus ja, dat dat, maar is. Dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik bedoel, bijvoorbeeld zo'n Sonja Bakker... dat is natuurlijk ook een modegril geweest. Het heeft bij een hele hoop mensen wel geholpen... maar je hoort er nu niemand meer over. Nee, en zijn die mensen weer teruggevallen in oude patronen? Ja, dat, dat is een goede, inderdaad. Ja, dus, uh, ja. ja hoe, helpt het wel helpt het op lange termijn, helpt het op korte termijn. Uh, ja. Dat soort dingen, zeg maar. Ervaringen met Evi. 0800-1121. Dankjewel je Sjoerd. Ja, hou je veilig. Jij ook, Goeie reis. Doei. Doei. Paul. Hi, mobby. Hallo. Paul. Dag. Uh, we, zijn, Paul. we zijn er weer. Ja. KPN helpt u graag verder. Nou, het heeft een half uur geduurd hoor. Ik was weer niet bereikbaar in Amsterdam. Nee, maar ik heb me nu laten vertellen. Ja, nou ja, ja. er zijn natuurlijk verschillende klachten door elkaar heen over KPN. Maar over die klachten dat je, de, dat je ja. hier niet heen kunt bellen met KPN. Dat ja. het er ook mee te maken heeft dat het schijnt dat KPN op het moment dat het nummer zoals dit nummer in gesprek is... gewoon de lijn eraf gooit? Oh, dat kan wel eens wezen, ja. Want ik dus, uh, je krijgt geen bereik. Uh, nou ja, het nummer bestaat niet. En, uh, ja. Ja. Wel twaalf 12, honderd. Ik denk dat ze wel. En <laughs> ah, dat hebben we nu gedaan. Maar heb ja. eens, ik heb je te pakken. Ja, waar belde je over, Paul? Nou, simpel. Uh, mensen uit Twente... die worden ook wel als bijnaam genoemd de Tukkers. Ja. Nou, mijn vraag is: waar komt die naam vandaan, uh, de, de naam Tukker? Oh ja. Ja, dan zeg je zo wat. Ja, dat vind ik ook, want ik ben zelf een Twent, daarom. Maar je bent gewoon een Tukker. Ja, ik ben wel een. Nou ja, ik zeg maar niet te hard, ik woon in Amsterdam, maar ik ben wel een Tukker, ja. Je bent van oorsprong ben je een Tukker? Ja, joh, niet normaal. Maar, maar toch maar. Waar kom je vandaan dan? Uit de buik van mijn moeder. Nee, ineens Eendschede. Oh, oh, oh. Ja, dat is wel inderdaad een typische Twentse humor, is dat nog, Paul. Ja. Dat is wel een beetje blijven hangen. Ja, ja sorry. Nou, 0801121. Waarom heten mensen uit Twente tukkers? Ik uh, denk oh. dat iemand het vast weet, Paul. Ik ga mijn best doen. Ik denk, ik denk het ook wel. Hey, en nog een prettige kerst. Ja, hetzelfde. Oké, doei. 0801121. Bob. Ja, alsjeblieft. met Ach, Bob. Bob. Uh, ik vind dat jij te snel uh, genoeg neemt met een antwoord. Oh. Uh, het gaat namelijk om het keppeltje. Ja. En mevrouw vertelde dit nou, speltje er een. Ja. Maar nou, kale jood. Oh jee. Ja, dan ga je weer. Nou, ik zet hem erbij. Dan gaan we weer doorvragen. Okay, ja, talkie. jij bedankt, Bob. Dag. Doei ja, als je geen haar hebt, hoe zet je dan dat keppeltje vast met, met een speltje? Dat gaat natuurlijk niet. Dan komt toch die punaise weer om de hoek kijken, denk ik. Even kijken. Nou, dan open ik die vraag weer. Dan kan daar ook weer over gebeld worden naar uh, 0800-1121. Net als over de oliebollen met melk of lauw water. Hoe gaat het eraan toe in een verpleeghuis? En Herman, die zoekt een elektronicus in Groningen... Je kunt het allemaal nog doorgeven via 0800-1121. Ook de vraag van Ton is nog niet beantwoord. Hoe belangrijk is het bij een liedje dat je de woorden kunt verstaan? Nou ja, er staan nog meer vragen over. Ik zal ze zo nog even voordragen. Blijf bellen. 0800-1121. Tot zo, na het nieuws.